podcast. Onze, onze ja, als iemand dit hoort, als, als niemand dit hoort, bestaat deze podcast het dan? Ja, dat is een hele andere podcast weer. Ja. <laughs> maar als je dit hoort, dan ben je waarschijnlijk onze eerste Patreon-luisteraar. Of misschien wel tiende of twintigste. Jo, een beetje honderdste. optimistisch honderdste. denken. Nou ja, ik denk altijd het begint bij één iemand. Ja, tuurlijk. En ik vind het heel leuk om de allereerste Patreon uh, welkom te heten bij uh, onze... Hallo, mama. Deze film is exclusief. <laughs> <laughs> en uh, nee, we waarderen het heel erg dat je, uh, nou, ja, dat je ons een, een, een financieel steuntje in de rug wil geven. En uh, daarom vinden we het leuk om af en toe een keer wat extra's op te nemen. Zekers. En uh, deze keer hebben we gekeken naar uh, surviving, surviving Death. Surviving Death op Netflix. The question of what happens after we die has intrigued humans for as long as we've been around. As a physician, I know that most people don't think about death really until they're forced to. Her brain was not functioning, and yet she had the most vivid experience. My near-death experience changes how I understand death. We think these people, they're gone, but they're always watching after us. Someone said, what is your name? this thing is talking to us. The first story that Ryan ever told, he said, Mom, I think I used to be somebody else. Extraordinary claims require extraordinary evidence. This is the biggest claim ever. I don't believe we know everything. Their loved one from the other side is there helping them cross over. These signs and messages are always around us. I would say, send me a cardinal when you get to heaven. Ik kan het niet uitleggen, maar ik weet dat het hem was. Als dit echt is, moeten mensen should weten. Het verandert alles. Ik denk dat ik vragen stellen tot de dag dat ik again. Wie aflevering 1? Ja, ik heb zelf alleen nog maar aflevering 1 gekeken. en Marije, meer. We gaan er ook wel meer behandelen. Ja. Ehm... Um, maar uh, ja, eigenlijk gaat de, de serie... Nee, misschien kan jij dat beter zeggen, je Wat hebt wil je dat gezien. ik zeg? Waar te, nou ja, vertel een nou, beetje waar het over gaat. Uh, ik vond uh, de titel, nadat ik meerdere afleveringen heb gekeken... een beetje uh, uh, suggestief of zo. Want de eerste aflevering gaat specifiek over bijna doodervaringen. Uh, en op basis van de titel had ik verwacht... dat eigenlijk die hele serie daarover zou gaan... Maar ik heb het idee dat dat niet zo is. Het heeft misschien wel met de dood te maken. Maar um, het gaat ook over mediumschap. En volgens mij over kinderen die vorige levens herinneren. Daar ben ik nog niet. Um, het heeft natuurlijk ook wel een beetje met surviving death te maken. Dat is waar. Dat is waar. Uh, misschien dat mediumschap... Ja, oké, okay, misschien ook wel. Dat gaat dan over contact maken met overledenen. Dus dat is natuurlijk hm. ook wel surviving death. Maar in mijn hoofd ben ik heel erg blij van hangen qua thematiek... in die eerste aflevering, dat is bijna doodervaringen. En ik had het eigenlijk leuker... Ik weet niet leuker, maar ik had het wel interessant gevonden... als ze daar meer op in waren. Of dat langer hadden uitgeploosd. Want ik denk dat er bijna doodervaringen... al zich... Um, al dat je daar heel veel over... kan vertellen. En... Um, de, uh, aflevering 1 gaat daar dus natuurlijk over. En voor mij was het meer... oké, okay, uh, scratching the surface... en... Waar is uh, de verdere uitwerking? En dat is mijn hele korte samenvatting van aflevering 1. Maar Surviving Death gaat dus over inderdaad het leven hierna. Ja, niet per se het hierna maals, maar eigenlijk ja, doodgaan. Wat is er? Wat is er na ja, het is wel het hierna maals, Ja, maar... ja. <coughs> maar het gaat niet over de hemel of zo volgens mij. Nee, nee, nee, nee. Wel, ja, sommige mensen beschrijven het wel heel erg positief en, uh, en hemels. Ja, ja dat, uh, dat merkte ik inderdaad ook. Ja. Maar aflevering 1 gaat dus echt specifiek over uh, bijna doodervaringen. En dat begint met uh, een heel naar wildwater kayak ongeluk. Ja, wat wel, en, ik wel gelijk eigenlijk het interessantste verhaal... een van de meest interessante verhalen vond van de, uh, van de aflevering. Maar sorry, je onderbrak, jij gaat verder. Nee hoor, nee, je onderbreekt helemaal niet... Uh... Uh, ik weet ook niet wat ik daar precies over wou zeggen, ik ja, bedoel, uh, ik vind het een, een totale horror lijkt me dat om zo'n wildwaterba uh, uh, ja, wildwaterbaan, wou ik zeggen, want dat klinkt zo Efteling ja. zo'n uh, zo, zo whitewater rafting uh, experience, het lijkt me echt een van de allerengste dingen om te doen, en ik oh, ben nog me zo'n grote held, ja? ja, wel heel eng, maar ik, ik zat zo te kijken en dacht ik, oh dit lijkt me echt wel heel cool om te doen. Ja, en ik denk één, één klap inderdaad en je ligt eraf. En dan heb je rotsen eronder of water, waar je ja. stromingen waar je in terecht kan komen. Is zo bloedje link. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet zo'n grote held. Ook met uh, hoogtevrees heb ik een beetje. En, uh, ik, vind, ik vind een heleboel dingen niet eng, maar ik vind dit soort fysieke stunts... of uh, bijvoorbeeld jumpen of zo, dat lijkt me echt een verschrikkelijke ervaring... Ja. Uh, het is niet aan mij besteed. Dus ik zat hier met geknepen billen naar te kijken. En ja hoor, de, het gaat natuurlijk verkeerd. Want er moet iemand uh, uh, doodgaan voor het verhaal. Dat lijkt me logisch. Mm -hmm. En zij zat, uh, deze mevrouw, die, ging, die zat dertig minuten zonder zuurstof. Heb ik begrepen. Ja. ja. En uh, ja, wonder boven wonder. Uh, heeft ze dat uh, overleefd. En uh, tijdens die, die tussenperiode... Ja, een near-death experience uh, gekregen. Ja. Ik weet even niet meer precies hoe ze die zelf omschrijft, maar... Misschien ze was er heel even... positief over. Ja. Uh, ik vond hem ook wel vrij classic. Ik weet niet of ze een tunnel had, dat kan ik me even niet meer herinneren. Maar wel als heel positief en veel liefde en licht en uh, wezens die haar uh, verwelkom komden, verwelkomden. Uh, dus ze was daar volgens mij wel heel positief over volgens mij wilden ze ook niet terug maar zeiden ze je moet wel Prot, terug. Ja. ja ja en dat is wat je ook wel vaker hoort ook in uh, latere anekdotes van mensen is dat ze, ja dat ze of, of door willen gaan naar het licht toe of daar willen blijven maar zeker niet terug willen naar hun lichaam ja en dat is dan een soort van dat het voelt alsof je in ijswater gegooid wordt uh, ja ja, in eerste instantie dan, uh, ja, dan kijk ik daar zo naar en dan, uh... ja, ik heb daar zo mijn eigen gedachten over. Uh, daar moet ik misschien wat later over hebben, want als de wetenschappers aan het woord komen. <laughs> ja, dat is goed, dat is goed, ja. Ja, het is in ieder geval een heel naar verhaal, want ze, was ook, ze, ze zag er ook helemaal uh, beat-up uit, ze uh, vertelt ze heel ja. uh, plastisch en, uh... nou, ik kon me er wel op bij voorstellen hoe, hoe vervelend dat geweest is. En ze heeft er niks aan overgehouden ook. Nee, ze heeft er is. helemaal niks aan overgehouden. En ze vertelt wel hoe dat allemaal was. Maar haar eigen ervaring op dat moment is dus heel positief. Wat ik heel storend vond aan de serie, trouwens, is die. Ik denk dat het een reenactment was. Die er dan een soort van realistisch uit moest zien. Alsof het met een soort van. Home video ding was opgenomen op mijn telefoon. Dat ik eens had van dit voegt echt zo geen reet toe aan het verhaal. Dus ik zit me <laughs> eigenlijk af te vragen: is dit nou hè? zijn dit dan? Is het footage die ze hebben gevonden of die ze hebben gemaakt of niet? Maar volgens mij dacht nee, dit kan helemaal niet. Dus dat vond ik heel storend en deed ook echt afbreuk ja. aan haar verhaal. Want dat, ik vond haar heel helder en heel rustig ook praten en ook best wel nuchter. En ze is een ja, physician. Ik weet even niet in Nederland is dat gewoon arts? Ja. Ja. Uh, en dat vond ik ook wel sterk, dat ze met iemand kwamen die, uh, waarvan ze zelf ook zei van... ja, weet je, ik heb een wetenschappelijke achtergrond, ik ben arts en dit is niet ook iets wat... Ook interessant, ja. Ja, wat nou direct, um, uh, weet je, wat mijn belevingswereld raakte. En ze zei vertel van, nou, mijn werk is er ook door veranderd. Ze heeft veel meer persoonlijke aandacht voor mensen en dat soort dingen. Maar dan dacht ik dacht, oh ja, dat is wel sterk gekozen dat je met zo iemand... Het opent met een heel sterk verhaal, wat ze heel goed vertelt en inderdaad wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Ook dat ze dan ja, die 30 minuten zonder zuurstof en dat ze dan onder water zat. Um, ja, maar ook, bedoel, je, ja, uh, het is natuurlijk heel slim om met iemand te beginnen die je niet gelijk kan wegzetten als een soort van zweverig uh, type. Nou, dat vond ik ook juist wel prettig eigenlijk. Uh, ja, dat, ja, ik vond het ook heel innemend een beetje een sceptische kijker hoop je toch wel dat ze een beetje mensen uitkiezen die... Nou ja, die, natuurlijk heb je mensen die helemaal vervuld door zijn. En uh, misschien uit een ook wat zweverige hoek uh, komen, maar uh, zij blijkbaar niet. Nee. Dus uh, nee. Ja, dat, was, dat was op zich oké. Okay. Ook daarna uh, ja, komen er een aantal uh, wetenschappers ook uh, aan het woord... Ja. Uh, en ik heb je ook uh, even gegoogeld. Ja, ik ook. Wat, wat die lui hebben gedaan allemaal. En uh, ja, dat zijn toch best degelijke mensen die ze daarvoor hebben gekozen, heb ik het idee. Mm -hmm. um, toch echt gewoon hardcore wetenschappers die uh, ook best wel veel onderzoek hebben gedaan. En um, al, al die... Ja, eentje die, die claimt heel trots dat hij al 40 jaar mee bezig is. Dat staat ook op al zijn Doe boeken heel erg. Oh, zit ook op al zijn boeken? Ja, er waren twee mensen die me ja. op dat ze allebei zeiden... ik zit al of vier decennia of al 40 jaar. Die allebei dat zo heel specifiek zeiden. Dacht ik dacht, oké, okay, wat is er 40 jaar geleden gebeurd... dat jullie allebei zo specifiek zeggen dat jullie 40 jaar onderzoeken doen? Ja, goeie. Maar anyway. Nou ja, ik dacht ook van hoe kan je daar 40 jaar... Uh... Constant mee bezighouden of dat zo is, dat weet ik helemaal niet. Weet je wel, zo, zo diep ik die mensen niet opgezocht. Maar, mm -hmm. uh, um, maar uh, ja, dus dat was, wel, dat was op de eerste instantie wel, uh, wel oké. Okay. Um, Dan krijgen we later nog zo'n sportongeluk over bergbeklimmen en uitglijden. Oh ja, ja. Uh, over de geschiedenis <laughs> van bijna doodervaringen. Ja, want dat is een Raymond Moody die heeft een boek geschreven over ervaringen van mensen die uitglijden op een berg. Ja. En wat, wat blijkbaar de, de inspiratiebron is geweest voor die, die, en misschien is dat die 40 jaar. Ja, <laughs> dat, misschien is dat dat inderdaad. Ik weet van een van die twee dat ze direct geïnspireerd zijn door dat boek, want dat staat ah, okay. uh, in de Wikipedia. Um, maar ja. Dat, ja het ging een beetje snel uh, waar het over ging met dat uitglijden. Maar dat ging over, denk ik, dat je je leven aan, aan je voorbij ziet schieten... op het moment dat je naar beneden valt of zo. Want dat ging wel over mensen die niet per se uh, volgens mij uitgegleden waren... en bijna doodervaring hadden, maar meer een soort van bijna geen levenervaring of zo. Ja, nou ja, gewoon een hele, uh, ook blissvol. Ik weet niet wat de vertaling van blissvol ja, is. Ja, een soort euforische eufor gevoel. Ja, euforische euforisch, uh, euforisch Um, en dat vond ik wel interessant, want aan de andere kant dacht ik, ja, het heeft eigenlijk wetenschappelijk gezien die zoveel met elkaar te maken. Mm, mm, en, en als het wel met elkaar te maken heeft, dan is het misschien juist iets wat de, ja, de verhalen die ze daarover uitdragen van, ja, er moet, het, er moet toch iets meer zijn dan, hè, da, da, da, da, da, op een gegeven moment is dat een conclusie, er moet iets meer zijn dan alleen maar het brein um, ja, dat, dat rijmt niet zozeer met elkaar, vind ik. Oh, mm -hmm. ik. Ik weet niet of het, of het even... Nou, en ik denk dat je daar bij een mijn kritiekpunt raakt. Dat ik iets had van, oké, okay, deze mensen... Ik geloof dat ze heel gerenommeerd zijn en uh, ja, 40 jaar kennis. Nou, superveel. Ik had daar best veel meer een uh, inhoudelijker gesprek over gewild... met ook een kritischer gesprek. Want het was nu zo... Zij gingen even vertellen wat ze daarover wisten... En uh, duidelijk met veel kennis. Maar daar hield het ook een beetje mee op of zo. En dat ik je zat van... Jullie zitten hier nu vooral om credible... Het te... is dus niet vanuit hunzelf, maar voor die documentaire... om credible te zijn. Want kijk, we hebben wetenschappers gevraagd. Maar dan denk ik... Nou, je hebt dus hier tonnen aan informatie. Uh, uh, maak hier een hele aflevering van. Maar zou, had je... Miste je een vraag of zo? Of... Nou, ik had sowieso veel meer willen weten over hun onderzoek. En wat ze gedaan hadden. En veel meer... Uh... Ja, interviews, hè? Heel, heel veel interviews gedaan. Hè? Gewoon heel veel interviews hebben ze gedaan, had ik begrepen. Nou ja, daar had ik dan ook wel meer over. En op een gegeven moment dan komt die vrouw langs, die, uh, die dan zwanger is. En die. Uh, premonitions. Ja, ja, die premonitions heeft. En dan gaat het over van ja en uh, ja, ik heb zo'n verhaal wat jij dan hebt, dat je vooraf, uh, voorafgaand visioenen hebt. Ik, en daarna die bijna doodervaring. Dat komt er bijna nooit voor. Dan denk ik, oké. Okay, maar vertel er dan eens meer over. Wat zijn er nog meer voor? Uh, weet je, wat zijn er voor variaties? Um, ik vond het wel heel goed dat ze een negatieve ervaring hadden. Haar ervaring was niet per se positief te noemen. Uh, daar had ik veel meer over. Nee, zeker niet, hè? Nee. Uh, daar had ik meer over willen horen. En ook al. Om het kort, kort samen te vatten, de, deze mevrouw was uh, zwanger en die had complicaties, had drie maanden van tevoren. Voorzag ze al van ik ga dood, ik ga dood. Ja. En uh, de man die, die wilde dat niet geloven. Ze heeft de meest uh... epische eye rolls naar uh, die man toe. Prachtig is dat. Ja, maar, hij, uh, maar ze was echt zo. Hij zei iets van ja, ik, uh, ik ben een uh, Air Force pilot. En ik ben heel erg bladiela -la, wetenschappelijk. Lalala. Dus ik dacht dat ze gewoon een hysterische vrouw was. Kort door de bocht. En ik... ik... Ik voelde wat zij laat zien in die eye roll. Dat ik echt eens had van Gast, houd je smol Dit is echt het domste wat je kan doen. Door te zeggen... Oh, mevrouwtje is hysterisch. En ik schrijf het daar maar op af. Nou ja, anyway. Ja, het was een soort van zwangerschaps uh, ja, zwangerschapssystroom of zo. Of zo. No. Maar in ieder geval. en dat, hij, Nog een paar keer. En ze is echt fenomenaal in haar eye rolls. Anyway. Ja. Ja, fenomenaal. Maar aan de andere kant, uh, de, hierbij gingen bij mij dus echt alle alarmbellen rinkelen. Van uh, oké, okay, premonitions, wat heb, heeft dat eigenlijk te maken met het onderwerp uh, near-death experience? Ja, dat dacht ik want ook. Ja. helemaal niet uh, no normaal, want dat werd ook in de documentaire ook nog even onderstreept. Het was natuurlijk gewoon een spannend, uh, spannende case ja. om te laten zien dit. Uh, maar um, kijk, ik, we ik weeg dit soort dingen heel erg af. Uh, met hoe geloofwaardig ik het zelf vind. En aangezien ik zelf een bepaalde theorie heb... over, uh, over dit soort near-death experiences... Waar, wat me ook een beetje tegenviel... dat ze, dat, dat niet werd uh, genoemd. Wat is je dat is theorie? Heel dom, maar. Ik zat zo toe... Nee, laat ik het gelijk even ja. zeggen. Maar mijn theorie is dat uh, alle near-death experiences... die die mensen hebben... Uh, 100% uh, zijn gebeurd. Dus het zijn echte ervaringen die mensen mm -hmm. hebben. Geloof ik 100%. procent. Um, en dat het ook 100% procent komt door het, af, ja, iets van, nou ja, het afsterven van de hersens. Dat klinkt wat te heftig. Want het is natuurlijk wel zo dat al deze mensen, die zijn teruggekomen. Mm -hmm. Dus die zijn in hun, hun lichaam is in staat geweest om net dat, dat randje te bereiken. Dat het gewoon super duper link is. Mm -hmm. En uh, dat het toch nog mogelijk werd om ze weer tot leven te wekken. Het begrip... Ja, klinisch dood is natuurlijk ook een begrip... wat door de tijd heen een beetje een... Uh, ja, iets meer, meer rekken kreeg... naarmate de, de, de, de, de medische kennis groter werd, mm -hmm. weet je wel. En je hebt natuurlijk dus uh, de verhaal met Frankenstein en met Reanimator van H.P. Uh, van, uh, Lovecraft... van mensen tot leven wekken. En dat is dan pas echt als ze echt dood zijn geworden... en dan daarna wek je ze weer tot leven. Maar ik heb het idee dat hier mensen misschien wel op een bepaalde manier hard is gestopt. Uh, nou ja, bepaalde uh, signalen zijn dat ze, de, waarvan je kunt kan zeggen... ze zijn even dood geweest. Of een half uur zonder zuurstof. Uh, ja, of een half uur zonder zuurstof. Wat sowieso natuurlijk uh, bizar is. Maar deze vrouw heeft dus blijkbaar wel uh, overleefd. Dus um, ja, normaal gesproken kan je misschien niet een half uur zonder zuurstof. Misschien was hier uh, op een of andere manier... Nog toevoer uh, oh. naar haar hersens. Want het is niet helemaal afgestorven. Ze, is niet, ze heeft geen hersenbeschadiging opgelopen. Dus die hersens die hebben toch op een. En dat zie je ook in die Pam Reynolds. vertelt het ook, dat ze. die wordt uh, helemaal. Um, uh, ja, in de buurt van, van dood gebracht. Dus ze brengen haar hartslag naar beneden. Ja. Uh, en dat soort, dat soort dingen. Dus we komen op een heel lage soort van. Uh, nog onder winterslaap eigenlijk uh, uh, niveau. En toch komen ze er weer uit. Dus er is iets wat blijkbaar genoeg is om het, om het lichaam, hoe, hoe moeilijk ook nog, het dan toch een paar procent in stand te houden. En ik denk dat de bijna dood ervaring die mensen hebben, heel erg komt door dat proces, dus door, door dat afremmen van het lichaam. Naar, naar 0,001% lijkt het een procent, weet je, wel, van wat het normaal is. Mm -hmm. um, dat komt met die ervaringen. En dat is niet zo van oh, klik, iemand is dood. Je hebt die ervaring. Zo zie ik dat in ieder geval niet. Ik denk van het gaat, je lichaam gaat van een bepaald activatiepunt naar een heel laag activatiepunt. En binnen dat proces, wat onder andere ook te maken heeft, waarschijnlijk met nee, wat gebrek aan zuurstof en dat soort uh, dingen, maar ja, ook gebrek aan activiteit, in je, hoe die neuronen heen en weer schieten. Dat al, al die processen die gaan naar beneden. En dat veroorzaakt die ervaring. Dat zou dan niet kunnen uitleggen waarom Pam Reynolds zegt... dat ze een uh, out-of-body experience heeft gehad. Mm. En, maar dat, ook dat vind ik haast weer een, een los onderwerp. Ja, ja dat, ben ik, uh, dat ben ik met je eens. En, en ik moet zeggen dat die specifiek die, die case van Pam Reynolds, ik ken haar naam omdat ik het even ook heb nagekeken daar is best wel kritiek op geweest over uh, haar testimonie over deze case. Maar even, Pam Reynolds was die uh, niet die vrouw met de zwangerschap toch? Ja, oh jawel ja, oké want ja. er was ook nog een andere vrouw met een out of body experience die ook heel uh, klopt ja, ja uh, die ook werd aangehaald. Dus ik was nu even oké, okay, oh ja, okay, wat was de kritiek? Um, critics say... Uh, dit komt van, van de Wikipedia-pagina... van de Pam Reynolds case. Uh, critics say that the amount of time... which Reynolds was flatlined... is generally misrepresented... and suggests that her near-death experience... occurred while under general anesthesia... Uh, the, and the brain was still active... hours before Reynolds... underwent hypothermic cardiac arrest. Dus ze heeft eigenlijk... Uh, haar, haar behandeling... Uh, is een aantal fases gegaan... waarvan één is gewoon algemene verdoving... Uh, waarin de hersens nog actief mm -hmm. zijn. En, um, en in die periode heeft ze die, dit meegemaakt. Mm -hmm. um, en daarna hebben ze dat die bizarre op, uh, handeling bij haar uitgevoerd om haar hartslag naar beneden te halen en al haar bloed, uh, geloof ik, even tijdelijk uh, af te voeren vanwege die, uh, ja, ze, die aneurysm die ze had. Ja. Nee, zo. nee, nee, de aneurysm um, was weer de andere. Uh, nou, dat was weer Ja, dit is. had met haar, uh, met haar baarmoeder te maken, of met haar... Uh... Ach nee, ja, ik, haal, ik haal dingen wel uit. Ja, zie je uit. wel. Ik, ik dacht al. Ik nu, ja. uh, yeah. Ben Reynolds met die boor. Ja, met die boor. Die, ja, nee, okay. die, die kon de boor beschrijven ja. van, uh, van de dokter. Ja. Um, ja, dus... Worley, een an anesthesiologist... ...with many years of clinical experience... ...has considered this case in detail and remains unconvinced of the need for paranormal explanation. He draws attention to the fact that Reynolds could only give a report of her experience sometime after she recovered from the anesthetic, as uh, she was still uh, intubated when she regained consciousness. This would provide some opportunity for her to associate and elaborate upon the sensations she had experienced during the operation with her existing knowledge and expectations. Yeah ja the, yeah, the fact that she described the small pneumatic saw used in the operation also does not impress Roulet, as he points out. The saw sounds like, and to some extent looks like, the pneumatic drill used by the dentist. En die heeft ze dus gehoord, niet op het moment dat ze totaal uh, plat lag, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk daarvoor toen dus ze gewoon... Nou ja, als, als er al twijfels zijn over dit soort dingen, dan... Uh... En het is iemand die die het zegt dat ze van tevoren al wist... wat natuurlijk wel toevallig is... dat ze, dat ze dacht dat ze dit zou meemaken. Wacht ja, even, nou, heb het mee. je het, nu halen we weer oh, naar elkaar. Want... Het slort echt Ja, alweer. de persoon Sorry. die zwanger was... ik ben even de naam kwijt... Met, de, met die man naar wie ze de eye rolls doet... die wist van tevoren uh, dat ze dood zou gaan. Ja, En okay, die heeft die okay, uh, ja. visioenen gehad... met de fontein met bloed en dat soort dingen... En uh, zij is dus ook. Uh, en zij flatlined volgens mij. En dan hoort ze onder andere wat de arts die haar behandelt zegt. En ze weet aan welke kanten de mensen staan. Het lijkt wel heel erg. Uh, het lijkt deels heel erg op die Pam Reynolds case. Maar het is dus wel een andere. Je hebt gelijk. Uh, heel uh, uh, slecht van mij. Uh, <laughs> en, maar ja, die arts uh, inderdaad die daarover spreekt. die vond ik ook wel vatbaar voor. Niet-wetenschappelijke ideeën. En Waar baseer je dat op? op wat, nou ja, ze, ja, dus, ze hadden ergens een uitspraak waarvan ik dacht van. waardoor ik tot die conclusie kwam. Oké. Okay. Um, en je ja, die hebt ook die Bruce Grayson, die zegt daar wat over, een van die wetenschappers. Die. Uh... Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk meer over dat op het moment dat, dat je dit hebt meegemaakt... dat je natuurlijk uh, totaal veranderd bent ja. als mens. Ja, nou, en daar... En, uh, wat... Ik vond zijn, u... ja. Sorry. zijn uitspraak ook redelijk uh, yeah, uh, vaag, om het zo te zeggen. Hij zei dat de door ja, is open for you bestrepen. and there's a purpose for it. Ja, en de brain has a filter en die heeft ze dan niet meer. En daar had ik graag meer op doorgevraagd willen zien worden. Dat had ik ook graag meer besproken. Dat wordt dan een soort van meegedeeld. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Um, terwijl ik, nou ja, ik sta er wel voor open dat, dat bijna doodervaringen en leven na de dood een mogelijkheid is. Maar um, ik wil wel graag, uh, nou, wat wij ook hier doen, dat dat, grondig, dat het onderzocht wordt of zo. En als je dan wetenschappers aan het woord laat, dat je daar ook uh, die vragen stelt. En ook, ik bedoel, hoe jij het omschrijft, wat een bijna doodervaring is, die heb ik ook wel eens vaker voorbij horen komen en gehoord van, nou, dat is een soort van afstervende, uh, afstervend brein, om het even heel kort door de bocht te zeggen. Dan denk ik, nou, hebben het daar dan over, weet je? Vragen, daar moeten ze dan, ik bedoel, daar, daar moeten ze iets op te zeggen hebben. En dat miste ik echt heel erg. Uh, en dan vind ik het heel jammer als het dan met van die open, uh, open deuren... <laughs> Door has been opened, sorry. Ik moet lachen om mijn eigen dingen. Uh, maar ja, ik vind het dan heel erg flauw... dat dat dan op zo'n manier een beetje, in, ja, een beetje wordt gelaten of zo. Dan denk ik, ja, die had veel meer in gezeten. Ja, je zegt eigenlijk iets heel, heel interessants... en potentieel controversieels. En dan, een, dan ligt iets eigenlijk niet nee. verder toe dan, uh, nee. dan dat. Terwijl ze wel duidelijk nog wel werk hebben gestopt... in die documentaire... En in die aflevering, weet je, superveel mensen aan het woord. Heel veel gestoken in de, in de vormgeving ervan en zo. En dan denk ik, nou, dat kan echt wel, ja, nou ja. Dus dat uh, irriteerde me, vooral bij het uh, herkijken vandaag. Uh... Ja, ja. Ik, ik vond het ook wel, uh, nou ja, wel goed om te zien op zich dat uh, veel mensen wat hebben aan, aan therapie. Nadat nou, ze zoiets hebben meegemaakt. Ja. Want het, ja, wat het ook is, het is natuurlijk een hele heftige en potentieel traumatische uh, ervaring. En, Weet je uh, waar het me aan het ja, denken? Hij... Sorry dat ik onderbreek. Nou, uh, sommige uh, ervaringen die mensen hadden, deden me denken aan, uh, aan uh, onder invloed zijn van psychedelica. Uh, een beetje aan mijn eigen ervaringen, maar ook ervaringen die ik van anderen heb gehoord. Uh, uh -huh. En dat vond ik heel erg interessant. En uh, ja, sommige dingen werden echt soort een op een. Of iemand heeft het dan over van ik ben een tiny speck of light in, in heel veel. Of ik ben... Ik word de kleur. Ik word kleur. Maar ja, dat zijn ook dingen die, die ik hoor over psychedelische ervaringen. Um, dus ik hoorde daar wel wat raakvlakken. En wat jij zegt over die therapie... Bij psychedelica gaat het er heel erg over, van vaak over na de ervaring... dat je tijd nodig hebt om dat te integreren en het in je leven te brengen. omdat het een hele... En dan heb we het over gewoon heftige dingen. Ja, hele, als je een hele intense ervaring hebt... Ja. Uh... Zoals LSD ja, of uh, ja. wat men kan denken? Uh, ja, of ayahuasca of LSD of paddenstoelen. Um, niet elke ervaring is zo, maar mensen kunnen daar ja, echt wel... net zoals deze mensen omschrijven... Uh, levensveranderende ervaringen hebben... Die, die niet altijd positief zijn op het moment zelf... maar daarna vaak wel. En soms ook wel. Um, en ook ervaringen hebben van alomvattende liefde... en één um, zijn met alles. Um, dus daar deed me heel erg aan denken. En, en ja, ook wat jij dus zegt over dat, uh, die therapie... dat ook met dat soort ervaringen integratie heel erg belangrijk is. Want je maakt iets mee wat, ja, wat zo ver van je dagelijkse realiteit afstaat en waarvan mensen ook nog eens zullen zeggen... ja, dit is onzin of uh, weet ik veel wat allemaal. Ik zeg maar wat. Dat dat echt wel uh, heel waardevol is. Waar ik dan wel een beetje weeig van werd... was die vrouw... op een gegeven moment heb je zo'n shop... dat die vrouw die die therapie-sessies leidt... die zit dan met de handen van iemand anders in de hand... en kijkt zo heel intens naar haar. Heel... Nou oké, okay, daar ga ik dan wel een beetje barven... Maar, maar dat ben ik dan. Het is maar wat je nodig hebt. Ja, het is maar wat je nodig hebt. Ik weet het. Ik heb dan wel, ik probeer oordeelloos te zijn, maar ik heb dan toch, nou, niet een oordeel, maar ik, ik stel me dan voor dat ik daar zou zitten en dat iemand naar mij zo zou kijken. En dan zou ik heel erg van gaan cringeen. Maar wat mensen nodig hebben exact. Uh, maar daar had ik. Het was gewoon heel Amerikaans, ja, denk ik. Ja, Gewoon een, een beetje melodrama. melodrama ja, ja. Het deed mij een beetje uh, uh, uh, alsof uh, de denken aan um, mensen die in de ruimte zijn geweest. Astronauten. Mm -hmm. Die uh, terugkomen op de aarde en echt ja, een soort van uniek perspectief hebben. Die niet heel veel andere mensen hebben. Ja. Weet je wat? Ik had het idee dat, uh, ja, dat er best wel wat mensen worstelen met uh, dat ze dit hebben meegemaakt. En hun partner bijvoorbeeld niet. Ja. ja. Die, het, die het dan ook niet snapt of niet wil snappen misschien. Ja. Ja. En uh, het lijkt me best heftig, dus ik kon me dat wel voorstellen. Dat, en daar heb ik nog nooit bij nagedacht, van, uh, nou, dat dat zo'n impact uh, kan hebben op je, je leven erna nog. Ja, nou ja, het zijn wel een soort van mystieke ervaringen die je hebt. Die natuurlijk gaan over hele elementaire zaken in je leven, die wel heel erg dat op zijn kop kunnen zetten. Uh... Ja, dat is natuurlijk niet zo dat. Met, er zijn natuurlijk wel een paar mensen die niet in de maanlanding geloven. Maar <laughs> als je in de ruimte bent geweest, zullen de meeste mensen dat niet in twijfel trekken. En daar heb je ook nog wel bewijzen voor. Maar in dit geval kan je natuurlijk, als je denkt van. Ik heb de oma gezien en uh, ik was in de buurt van de hemel of het voelde hemels. En ik had een soort meer mystieke ervaring inderdaad. En uh, dat dat dan vervolgens niet, ja, geen, geen plekje kan hebben in de. In, je leven erna. Terwijl het wel een van je belangrijke uh, ervaringen ja, is. Ja en dat overkomt je ook gewoon. Ja. En het gaat ook nog eens überhaupt over dood. Je bent ook nog eens bijna een soort van bijna of helemaal dood geweest, voor heel even. Dus dat is nou, ook ja, al. inherent verbonden aan iets heftigs. Aan iets heftigs. Ja. En, en de ja, de, de wereld zien vanuit een, uh, een raket lijkt me ook een hele heftige ervaring. Maar dan weet je nog dat je dat gaat doen en met psychedelica, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar dan kan je in ieder geval nog. Uh, daar maak je nog een keuze om naar in te stappen. En hier word je maar ingeslingerd. Uh, hoe mooi die ervaring dus voor veel mensen ook is. Op dat moment zelf. Uh, ja, uh, het, het is wel uh, niet wat je had verwacht. Uh, vijf minuten daarvoor waarschijnlijk. Ja, misschien had ik ook wel iets meer willen horen over wat mensen... Er werd wel een beetje wat gezegd. Maar hoe, hoe het mensen hun leven heeft veranderd. Ja. hoe Een kijk op uh, ja, wat voor Misschien een soort van doels in het leven hebben gevonden. Of hoe ze... Ja, wat ze zien als ze naar buiten kijken. Gewoon heel simpel. Of het... Ja. ja. Hey, en zou je op basis van deze aflevering... We weten al dat we verder gaan kijken. Maar zou je dan denken... Oh, ik ben nu wel geïntrigeerd om verder te kijken? Nou, ik ben wel... Uh, um, ja, ik had, ik had gehoopt dat hij wat kritischer zou zijn. En wat gedetailleerder. Ja. En iets minder op de... Uh, de spannende anekdotes. Mm -hmm. um, dus ik, ik, ik heb met dit soort documentaire, dit soort type documentaires uh, al heel snel een soort van, uh, ja, ik moet zeggen, dat ik een beetje afstand van hou. Je gaat onder voorbehoud kijken? Heel, heel... Nee, ik ga het zeker kijken voor onze patreon luisteraartjes. Ja. En uh, ik, ik, ik vond er interessante dingen in zitten, maar ik, ik had het nooit zelf aangezet zomaar maar even te kijken. Nee. Ik ben zo benieuwd wat je van aflevering 2 en 3 gaat vinden. Ik ook. Ja. Nou, dat, uh, dat gaan we opnemen wanneer we er lekker zin in hebben, maar dat zal niet al te lang duren. Nee, denk. dat denk ik ook niet. Oké. Okay. Nou, ik, ik hoop dat je dit leuk vond als eerste Patreon aflevering. Hallo mama. Uh, we, we binden ons lekker niet aan hoe vaak we zoiets doen, maar... Uh... Ja, zoals je net hoorde. Er komen nog een paar aan over Survive and Death. We hebben nog een paar andere spannende ideeën. Ja. Um, als je nou ook een leuk idee hebt... voor wat wij kunnen doen voor Patreon... of voor uh, gewoon de hoofduitzending... zoals we dat plachten te noemen... laat dan uh, een berichtje achter... op hetwaarlicht.nl. Of via Patreon. Kan je ons ook een berichtje sturen? Via Patreon of spreek een, een voicemailtje in. Dat kan ook via onze website. Yes. En dan zeg ik... Uh, Wakker, wakker maar mee. Tot de volgende keer maar weer. Oké. Okay. Doei. De groetjes. Doei.